Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De gezondheidsinspectie heeft tien invallen gedaan... in een onderzoek naar declaratiefraude met medicijnen. Er is huiszoeking gedaan in panden van een apothekersorganisatie... in het midden en zuiden van het land. Daarbij is de administratie in beslag genomen... en ook is beslag gelegd op bankrekeningen. De apothekersorganisatie wordt verdacht van oplichting van patiënten werden medicijnen gegeven die patiënten deels zelf moesten betalen... maar bij de zorgverzekeraar werden vervolgens medicijnen opgegeven... die helemaal vergoed werden. De organisatie stak op die manier miljoenen euro's in zijn zak. Tennisster Kiki Bertens heeft voor het eerste kwartfinales... van een Grand Slam toernooi bereikt. In Parijs versloeg ze op Roland Garros in de achtste finales Madison Keys... met 7-6 en 6-3. Bertens is op Roland Garros de eerste Nederlandse kwartfinaliste... sinds Manon Bollegraf die in 1992 in Parijs de laatste acht bereikte. Met haar plaats bij de laatste acht van een Grand Slam toernooi... is ze de opvolster van Michaela Krajicek... die in 2007 op Wimbledon kwartfinaliste was. De Tweede Kamer wil extra geld voor taalonderwijs voor asielkinderen. Nu krijgen basisscholen budget voor één jaar onderwijs aan een vluchtelingkind. Een Kamermeerderheid wil dat scholen ook een vergoeding krijgen... voor het tweede jaar onderwijs aan de vluchtelingenkinderen. VVD-staatssecretaris Dekker vindt één jaar geld per vluchtelingkind genoeg. In het noorden van Syrië zijn duizenden strijders met hulp van de Verenigde Staten bezig met een offensief tegen IS. Ze proberen een regio in handen te krijgen die cruciaal is voor de terreurgroep, omdat die grenst aan Turkije. IS gebruikt het gebied als basis om strijders van en naar Europa te verplaatsen. Volgens de Amerikanen zijn bij het offensief vooral Arabische strijders betrokken... En zijn Koerdische strijders in de minderheid. Daarmee zou tegemoet worden gekomen aan NAVO-bondgenoot Turkije. Het weer veel bewolking, soms ook zon. Vanuit het noordoosten breiden buien zich over het land uit. De zwaarste buien worden in het oosten en zuidoosten verwacht... met onweer en veel regen. Zo'n 20 graden is het aan zee, 25 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de vinyljaren. Ja, en dan gaan we dan met de vinyljaren. Niet te veel kletsen, niet te veel doen. Want uh, we hebben een hoop muziek voor u. En uh, ik zei het al, voor de Golden Earring en Golden Earring fans... is het natuurlijk nu even met hun oren dicht op de radio. Want uh, we gaan vandaag draaien tracks uit het, fifth, het 50th, nou ja, 50th anniversary album... van de Golden Earring en de Golden Earring. Het is, uh, het is echt een totaal overzicht vanaf de eerste hit 1965 tot, uh, tot en met nu... En uh, dat, is, uh, dat is gewoon lekker. En ik heb er al eentje van gedraaid, het programma. Please go. Die, heb ik wel, die heeft u al gehoord. Ja, leuk hè. En uh, we gaan gauw verder met de tweede. Ja, want ik ga niet te lang kletsen. Want we gaan gewoon muziek draaien. Hoppa. Golden Wings. Daar komen ze. That Day. He said to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 But do you still do see. Start, hè? Dat is even een lekkere start. Zo eventjes. Dus uh, uh, eventjes een beetje non-stop, gewoon lekker even heerlijk. Wat liedjes van dat prachtige album van uh, Golden Earring. Of Golden Earrings, want dat was een beetje door elkaar. Achter en volgens hoort u uh, het prachtige. Uh, dan moet ik even kijken hoor. Eén nummer, nummer weet ik de titel niet meer van. Uh, in ieder geval hoorde u Please Go. Dat was, uh, die hebben we het vorige uur al gehoord. We zijn dit uur dus begonnen met That Day. Uh, daarna If You Leave Me. Daarna hoorde u natuurlijk, dat weet u allemaal, uh, Radar Love. En het laatste Daddy Buy Me A Girl. Prachtige liedjes van de golden Earing van het album. De, de 50th Anniversary Album. Uh, we gaan even kijken. Uh, ja, we krijgen nu uh, nog eentje. En dan ga ik uh, even wat nieuws draaien uit de vinyl 50. Nieuwe binnenkomen. Pak nog eventjes één van de ering. En dat is Instant Poetry. Hier is ze weer. Just with you. Me from hate to all Dus uh, lekker even die, al die Ering fans, want die zijn natuurlijk helemaal blij nu, want uh, je krijgt, uh, ik weet niet hoeveel uh, heerlijke Ering muziek te horen. Golden Eerding opgericht in, uh, 2, op 2 september 1961 in Den Haag. En uh, dan zegt hij, ja, dat klopt natuurlijk niet, want dan hadden ze in 50, in 2011, nee, dat, uh, de Golden Eerding heeft daar een uh, mening over. Zij uh, zeggen van het officiële bestaan... Uh, dat is sinds hun eerste plaat uitkwam. En dat was in 1965, dat was Please Go. Dat was de allereerste plaat van ze. En uh, ja, dat, uh, dat zien zij dus als hun 50-jarige plaatjubileum. Nou, het zomaar zeggen dan. De 50 th Anniversary Album. Hij is gewoon weer op, vinyl te koop. En uh, nog niet eens duur hoor, valt nog best mee. Uh, en het is een, een driedubbel album. Uh, geprint op, uh, geperst ge, op uh, een soort goudkleurig vinyl. En de hoes is echt een plaatje. Dus is echt zo verschrikkelijk om veel werk en aandacht aan besteed. Dus uh, heel, helemaal zeer de moeite waard. Goed, we gaan er heel veel van proberen te draaien. U kent die nummers allemaal, vooral de eering natuurlijk. We draaien op dit moment uh, kant 1 en kant 3. Ik kom niet aan alles toe natuurlijk, want dat is bijna ondoenlijk. Want het zijn drie platen, dus het zijn zes kantjes. We proberen het leukste eruit te pikken. Um, even naar de vinyl 50. Want dat is natuurlijk altijd ook een vast item. Dat wij uh, mooie dingen uit die uh, vinyl 50 aan u laten horen. Want dat is toch wel een uh, belangrijk uh, verhaal. De nieuwe binnenkomers, daar houden we het op. En uh, dat, is, uh, dat is best wel interessant. Want er zijn een aantal uh, toch wel hele leuke dingen uh, uitgekomen... weer de afgelopen week. Uh, en uh, dat is onder andere natuurlijk wat, ik, uh, wat u net al, uh, wat u net al uh, gehoord heeft. Uh, de ering, en die staat ook zeer hoog in die, uh, uh, in die lijst. Ze kwamen vorige week kwamen ze op nummer 3 binnen. En ze staan nu op nummer 2. En ik denk, ik verwacht gewoon ze volgende week... Op, uh, volgende week gewoon op nummer 1 staan Ja, dat verwacht ik gewoon Nieuwe binnenkomers deze week Van een aantal hele interessante band Ik noem u een paar uh, Travis uh, Dan hebben we Richard Aircroft Cold Panda, The Tips Tony Joe White, ook met een nieuw album Kendrick Lamar Um, dat is niet helemaal mijn muziek An Anouk staat er weer met een nieuwe album Eric Clapton natuurlijk met zijn nieuwe En uh, verder nog de Deftones, nou dat is niet helemaal mijn muziek Dus die ga ik ook niet draaien Wat ik wel ga draaien uh, Uit die nieuwe vinyl 50 Is um, Nou schiet ook jij uh, Wat ik dus wel ga draaien, dat is uh, Een nummer van Travis, dat klinkt leuk het is dus echt een leuk, uh, leuk ding. Het nummer heet Magnificent Time. Time. Zo heet het liedje. En dat is nieuw winnen dus in de Vinyl 50 van deze week. Golden Rings. U weet het, de oudste bezetting uh, van deze band. Uh, en ik ga het nog even vertellen, want dat moest ik u nog even vertellen natuurlijk. Dat hoort erbij. Uh, de oudste bezetting, uh, de oudste leden Fred van der Hilst. Uh, dan uh, Hans van Herwerden, die zijn er ook in gezeten. Peter de Ronde. Frank, uh, uh, Frans Krasenburg, Jaap Eggemond... Uh, Siep Warner, uh, Robert-Jan Stips en Elko Gelling. Dat zijn mensen die in de ering gespeeld hebben. De, uh, de bezetting waarmee ze platen gingen maken... dat was dus uh, George Koymans, Rienes Gerritsen... Frans Krasenburg, Peter de Ronde en Jaap Egermond. En dat het de golden ering werd, dat de S verdween... toen ging Jaap Egermond weg, Frans Krasenburg ging weg... Uh, Rinus en George bleven over en Caesar kwam erbij en Barry Hay kwam erbij. En dat zijn natuurlijk de mensen die het nu nog steeds doen. Maar wij gaan uh, van uh, die oude erings dus een plaatje draaien weer. En dat komt van, oorspronkelijk van het album Winter Harvest. Het was ook een hitje en het heet In My House. als zanger op nou, oorspronkelijk afkomstig van het album uh, Winter Harvest. En we gaan gauw door hoor. Want, oh jongens, ik heb nog zoveel moois van deze fantastische Haagse band. Dit is Kill Me en oftewel eh. Uh, Zwaar. Song called Kill Me from Big Tim's Last Happy. Too much of a risk for a golden disc. The price he paid for money. Ce soir, ce soir. Assassin, I sounded rock and roll star Ce soir, ce soir. Assassination <laughs> Kill Me, oftewel Se Swa, de Golden Earring, natuurlijk. Uh, prachtig uh, album, dus de 50th Anniversary album. En alles, uh, alle singles in ieder geval, die staan erop. En dat is, uh, dat is natuurlijk ontzettend lekker. Zes kantjes vol, oftewel drie LP's lang. Kunt u genieten van, uh, van de Ring op vinyl. Hij is er ook op cd, dan zit er nog wat meer bij. Maar uh, dat uh, vinden wij niet belangrijk. Wij, wij vinden het belangrijk, gewoon lekker vinyl. En het is prachtig om te zien. Het is uh, Richard Aykroft en het nummer dat heet They Don't Own Me. Nieuw in de vinyl 50. Is it King in de vinyllijst van deze week. De lijst van 1 juni 2016, dat is vandaag Richard Ashcroft. Is it really to try and find some peace. En het liedje dat heet They Don't Own Me. Ja, maar de goldenen is zijn hoofdgast vandaag. En vandaag Sound of the Screaming Day. Now I feel alone and lucky.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 Bye. Uh -huh. voorafgegaan door de Sound of a Screaming Day. Ja, is dus een beetje coldwaring dag bij ons he, vandaag. Vanwege natuurlijk dat prachtige album dat pas is uitgekomen. De 50th Anniversary album. Op nummer 2 staan ze op dit moment in de vinyl 50. Deze week gestegen van 3 naar 2. <kuggen> en ik denk dat ze we volgende week nummer 1 staan. Dat zou wel zo worden. No treasure, oh, believe me, it's the true And there ain't no mixture that will give you back your youth No mystic machine that makes sand turn to gold Like there ain't no magic word that holds you back from getting old een monumentaal stuk muziek. De Golden Earrings. In een, in een soort uh, tussenformatie, uh, denk ik. Ik denk dat Jaap Eggermond toen al weg was, als drummer. En uh, toen vervangen werd door Sheep Warner. Die kwam bij de Motions vandaan, trouwens. En um, Frans Krasenburg was ook al weg. Want dit, werd, uiteraard, dit nummer werd duidelijk gezongen door George Koijmaals. Just a little bit of peace in my heart. En uh, met een uh, groot orkest erachter. En het arrangement daarvan werd geschreven door uh, Frans Mads. En daar uh, heb ik net de hele eerste kant mee gehaald. En ook de hele derde niet. Want we zijn... Uh, ja, ik ga niet uh, het laatste nummer nog van uh, instarten. Want dat, dan moet ik het halverwege afbreken. Dat vind ik ook zo zonde. Dus even de tune. En uh, gaan we even naar het nieuws van drie uur. En dan zie ik je zo weer terug met nog meer Golden Me